Dikter Haak met het NOS journaal Nederlandse komkommers zijn niet besmet met de EHEC-bacterie. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. Er zijn bijna 170 komkommermonsters onderzocht. die afkomstig waren van telers, groothandels en supermarkten. Ook op paprika's, tomaten, aubergines en sla is de EHEC-bacterie niet al gevonden. In Duitsland zijn zeker 15 mensen aan de besmetting overleden. In Zweden 1. Radko Mladic kan worden overgedragen aan het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. Het hoge beroep van de voormalige Bosnische-Servische generaal is verworpen. Mogelijk wordt hij vandaag nog op het vliegtuig gezet. Het tribunaal verdenkt Mladic zonder meer van volkenmoord in Srebrenica in 1995 tijdens de Bosnische Oorlog. Ook zou hij de bevolking van de Bosnische hoofdstad Sarajevo geterroriseerd hebben.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 Het weer vanavond op Klaningen, morgen zonnig en droog, met maximaal tussen 16 graden aan de kust en een graad of 19 in het binnenland. Dagen daarna iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat 134 kilometer file, vrij gebruikelijke dinsdagavondspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Brugge 4 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bosch voor Nieuwegein 6. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouden Rijndijk 4 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 6. Op de A10 ring Amsterdam tussen Oostorp en knooppunt Groenplein 6 kilometer. Andere kant op tussen Oostdorp en knooppunt Amstel 5. ...en tussen Duivendrecht en Oost-Zanerwerf langzaam rijden over 12 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag voor het oude Rijn 4... ...op de A13 Den Haag-Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein ook 4 kilometer... ...A15 Europort-Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 5... ...en bij Stiedrecht-West 5 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda voor Rotterdam-Fijenoord 4 kilometer op de parallelbaan... ...en op de A27 Utrecht-Breda langzaam rijden stilstaan tussen Nieuwegein en Noordloos over 10 kilometer...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 Sigue is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 Let me get down.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 Let me get that mocha, come get a little closer and bite me in la boca. Oh yeah, papi, you like a mocha, come get a little closer and bite me in la boca. Oh yeah, mami, I like your mocha, come get a little closer and bite me in la boca. It must make me cry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 Zo graag weten als jij weer boven staan.